Middernacht, het begin van maandag 29 oktober. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerfracties van VVD en PVDA komen de komende dag bij elkaar om het concept conceptregeerakkoord te bespreken. De onderhandelaars van VVD en PVDA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. Als de fracties morgen instemmen met het concept conceptregeerakkoord, dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd.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 In Bergen-op-Zoom woedt een grote brand in een winkelcentrum. Bij de brand is een gaslek ontstaan, waardoor de brandweer moeite heeft met blussen. Volgens de brandweer is er explosiegevaar. Een energiebedrijf probeert de gasleiding af te sluiten. Tien woningen en een aantal winkels zijn ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld in een nabijgelegen gymzaal. Bij de brand in Bergen-op-Zoom is niemand gewond geraakt.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 Uh, welkom bij de Echte Jan de Radioshow van Pons. Mijn naam is Jan Roos. En hey, ik ben Jan Eemskerk. Het beeld heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is natuurlijk echt ja. en je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jan Radiospel. Het gaat. nummer 0800 1121 en kan niet sneller, kan natuurlijk sneller. voor wat een geleuter. Het de stelling van vanavond, kap in vredesnaam. Met die vreselijke wintertijd. Nee, nee maar Echte Jan, even ja. serieus ja, nee, Ik ben toch ook met tekst het voorlezen, Jan? op zo'n gezeik. Sorry, hoor. En echt jan of ben je op de benen, in is genetisch bepaald... dus zet je in een zwart beeld met witte letters... dat je je medeleven betuigt aan de koningin... en het hele Nederlandse volks... omdat Prins Frizo dood is, terwijl hij toch nog echt een beetje leeft. Zoals National Geographic Channel vanmorgen deed... dan ben je een ontzettende Johan. Jan! Zeker weten! En die wintertijd, die, die wintertijd moet aan. De sterren van vanavond is kap in Gods naam... die vreselijke wintertijd. Want ik was vanmorgen vreselijk voetballer Jan. Nee goed, laten we even kijken... naar wij leren vanavond half jou, vier jouw? Jouw ons nest. Wat? Hé? Ja, dat we om half vier in ons les tikken vannacht. Oh ja, nou ja. ja. Laten we even kijken wie er nog meer echt Jan of Johan is geweest. Jan? Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is niemand anders dan uh, Willem Holleder. Nou ja, ik ben op de straat opgegroeid, dus daar, lig, daar liggen de verhoudingen wat anders dan... GV geef je eerder gauw een klap als het niet. Ja, de neus die zat er gezellig zaterdag op het rasje bij Joffers in de Amsterdam-Mautzout. Tot hij ruzie kreeg met Free Fighter Dick vrij En een paar ongelooflijke timmers op zijn kanes heeft gekregen. Dat kan gebeuren zou je zeggen. Maar is het toch niet opvallend dat hij en plein publiek op zijn ros krijgt... van een eenvoudige vechtjas? Ja? Vind je het heel opvallend, Jan? Ik vind het heel opvallend, Jan. Wat betekent dat, Jan? Uh, dat dat mensen niet meer bang voor hem zijn, dat de Dat mensen de neus. niet meer bang voor Willem zijn. Ja, wel, hoor. En neus, dat wel, betekent wel, dat Willem zijn langste tijd heeft gehad. Dus bij deze alvast... Willem, rest in peace, my boy. Oh ja, uh, uh, maar je bent wel een echte Jan als je dit hoort, want ik vind je een leuke vent. Silvio Berlusconi. In een paese, dit een het land, het een land, het land, en uh, na jaren touwtrekken is die kleine geile Italiaanse kabouter dus eindelijk een keertje veroordeeld. De oud-premier en miljardair is natuurlijk zo fout als de pest. En dan hebben we het nog niet eens over zijn boengaboenga feestjes, want dat willen we allemaal. Maar over corruptie en fraude. Vier jaar moet hij zitten. Maar die bejaarde gozer heeft het prima voor zichzelf gezorgd. Door zijn eigen wetje krijgt hij nog maar een jaar. En door het ander zelfverzonnen wetje hoeft hij dan niet te bakken omdat hij al te oud is. Nou, dan ben je toch wel een tovenaar. Dat echte Jan, Jan. Dat die dacht Jan. ik wel. Goed hè, dat je gewoon een hele boel. Ja, de, de wetten van een heel land plooien zo, dat het speciaal op jou getelerd wordt, dat ja. als je ooit veroordelen, dat het al zo uitpakt, dat je hooguit even gezellig de bewakers de hand moet komen er is nog enige. Dan, één, mag okay. je weer. dan ben je koning. En nee, uh, uh, trouwens, uh, naast de koning heb je ook een hofnar, Mark Rutte. En ik zou nu grote veranderingen, nu experimenten, zou ik onverstandig vinden. Dat vind ik, dat vind ik een groot risico. Een groot risico, ja, met de hoogteus. We staan als een, als een huis voor uw de aftrek. Ging de VVD even de verkiezing in, massaal werd er op Rutte gestemd. Maar we zijn nu een paar weken verder, na zijn overwinning. En wat denk je? Juist. Meneertje heeft de hypotheekrenteaftrek cadeau gedaan aan de PvdA. En dat is dus niet alleen kiezersbroch. Wat heb je dan niet, Jan? Ruttengraat. Eh, uh, Ruttegraat. Leuk woord. Hartstikke <laughs> leuke woordspeling, Jan. In ieder geval, maar Rutte, als je dit hoort, zakoi. Zullen we hem nog een keer voorlezen? Gewoon voor het geval iemand het gemist heeft. Ik wil, ik wil niets meer van die man horen. Godzamme, nou doen we Geert Mak nog even. Kijk, ik heb toen ik de, die reis van Steinbeck na reis heb ik hetzelfde gedaan als hij. Namelijk elke ochtend om half zeven, zeven uur. In een diner te gaan zitten, of in een McDonald's. Want daar wordt heel veel gezamenlijk gegeten. Nou, leuk. Fascinerende koers van Geertje Mak. Uh, Grijs oude meneer heeft geroepen dat de NRC het niveau... voor de story heeft gekregen onder de hoofdredacteur Peter van der Meers. En dat laat de Belg zich natuurlijk niet zeggen. Dus uh, hij gooide met modder terug naar Geertje Mak, de oude grijze zak. Hij zou namelijk op kosten van NRC heel Europa hebben doorgereisd... en daarna met het boek dat hij daarover schreef een miljoen hebben verdiend... dat hij lekker in zijn eigen zak heeft gestoken oude Mak zak is uh, eigen zak die Geert Mak. ja Leuk, Geert Mak. Ja, je zit vol met leuke woordspelingen vandaag, Jan. Ja, nou, hartstikke leuk. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, Zo. echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jerry Boder is schrijver en docent aan de rechten van de faculte faculte faculteit ja Ik had hem met mijn school al moeten maken. Aan de Universiteit van Leiden. En hij is met name bekend als een genadeloos criticaster van de EU. En de rabiaat-eurofielen. Waarover waren over straks meer natuurlijk. Maar we nemen eerst even de actualiteit door. Met onze hoofdgast van vanavond. Meester Cherry. Dank voor de uitnodiging. Ja, ik ben een half jaar geleden dokter geworden. Ja, ik zie je wel. Ik zat te twijfelen. Meester dokter? Ja, dokter meester. Ik zo Als je dan gepromoveerd bent in de rechtsgeleerdheid. Nee, maar ik vond het dokter meester. Maar zie je ook, professor die ook leesgeeft dus nog. Nee, dat ben Nee, dat, zobaan, dan je, dat dan weer niet. Ja. ja, professor is dat weer een nieuwe titel die je, die je kan ja, krijgen, ja, nieuwe graad. Maar, gaat, maar ja, ik ben ja. wel docent. Dus Ga uh, je daarvoor? Ja. Uh, uh, yeah. Ja, waarom nou, niet? 29, doken? maakt het uit, De tijd zat. Ja, precies. Ja? En dan ben je professor, dokter, meester? Ja, dat is een hele mond vol, hè? Nou ja, dat zeg ik ook altijd ja, ja, tegen ja, nee, de meester. Ja, daar <laughs> hebben We hebben het jullie niet over. Maar als je dat dan zegt in zo'n kroeg, dan komt zo'n lekkere griet naar toe. Je zegt, hallo, ik ben professor, dokter, meester, Thierry bode. Ja, lukt het dan beter? Nee, ik zeg, uh, ik zeg eerder dat ik kritisch ben over de EU. Dat lijkt enorm te zijn. Ja, dat is tegenwoordig bloedje, bloedje gehel, Maar we gaan eerst even de actualiteiten doordelen. Oh, waar? Ben je ja, kritisch op de EU, joh. Ja, ja, nou, ja, zeker weten, ja. Doe maar even de actualiteiten. Laten we beginnen met uh, uh, onze vriendin van de show, Janine Hennis. Hè. Tenminste, dat was ze wel. We hebben een tijdje niet meer van, niks meer van gehoord. Nee. Eerste vrouwelijke minister van Defensie. Ja, ik heb vind, het gehoord. Vind je het leuk dat je het wordt? Hartstikke leuk. Heb je er ook nog een mening over? Zien, van nou, het, van mij in, in algemene zin is het probleem van onze politici... dat ze nogal grijs profiel hebben... en uh, sterk uh, aan de leiband lopen van de partij. Uh, dus ik zie niet zo heel veel verschil. Ik denk ook dat CDA, VVD, PvdA... het is een beetje één pot nat. Ja. En um, ja, Het zal dus niet zoveel uitmaken, denk ik. Maar we hebben dus nu een... een nou, vrouw, dat is allemaal worstwezen. Leuke woordspeling. Maar een uh, ja. oud-europarlementariër als minister is dat ook precies hè, het niveau waar we moeten denken... dat is de uitwisseling der machten. Omdat we er toch al in zitten tot ons nek. Ja, nou, dat klopt wel. Kijk, er is op politiek niveau een, een, een groep mensen aan de macht... die elkaar de baantjes toespelen... die van de ene plek naar de andere gaan. En er is ook heel veel uh, zeg maar, overeenkomsten binnen de partijen. Dus wat we hebben gezien bij de afgelopen verkiezingen... was dat we eigenlijk niet echt keuze hadden. Van, van, de, van de middenpartijen waren ze eigenlijk allemaal pro-Europa. Uh, of je nou PvdA hebt, CDA, VVD, D66, GroenLinks. Het is eigenlijk allemaal pro-Europa... Uh, dus uh, ja, dat is de trein waarop we zitten en die zal voortrazen. Ja, en de SP is dan uh, een beetje anti-Europa en de PVV is dan anti-Europa. Maar op zo'n manier dat je denkt van, yo, uh, wat willen die nou eigenlijk? Ja, dat is het probleem. En dat zie je niet alleen in Nederland. Zie je eigenlijk in alle West-Europese landen dat er een, een, een politieke klasse is... die dit hele veld gemonopoliseerd heeft. En dat je eigenlijk er niet omheen kan. En wat we dus nodig hebben is de vorming van een nieuwe mainstream politieke partij... die, uh, die echt het andere geluid laat horen. Nou, andere geluiden kunnen we zeker niet verwachten van de nieuwe minister van buitenlandse Zaken Ah, Frans. Ah, Frans. Er, nee, ik zat vanmorgen ah, op de bank. Ah, Frans. Frans Timmermans, de man die echt op, op, elk, op elke vacature... van het burgemeesterschap van een middelgrote stad in Nederland... heeft gesolliciteerd om die vreselijke PvdA-fractie te kunnen verlaten. Toen gingen ze opeens winnen. En nu is Frans die minister van buitenlandse zaak. Leuk om in het buitenland toch vertegenwoordigd te worden... door Frans Timmermans. Is niet, want hij spreekt ze taal zo goed. Ja, ja het is... Um... Ja, wat moet je daarover zeggen? Hè? Het is eigenlijk uh, het is een beetje hetzelfde als met Janine hennis plasgaard Het is een beetje hetzelfde kliekje, hetzelfde groepje, uh, zeer pro-EU. Uh, ja, we kunnen er weinig uh, goed van verwachten. Waar zijn al die mensen dan? Je zijn toch ook slimme mensen tegen de EU? En die waarom is die mainstream politieke bereiding niet eigenlijk, Jerry? Nou, ik, kom, ik, ik geef heel veel lezingen over mijn, mijn, mijn boek en, en over de EU. En ik kom ontzettend veel mensen tegen die inderdaad het, het niet meer zien zitten. En uh, ja, ik weet, ik weet niet hoe dit komt. Uh, maar het moet wel snel gaan veranderen. Want uh, op dit moment zien we dat de spanningen zo oplopen in Europa. Ja, maar daar, daar die, hebben ze het ding van. De, ja, zeg nee, maar, z, zitten dat weer is wel de heel de belangrijk. De want er zitten tussen de gekkies. En, en, maar ja. waar zijn dan die verstandige mensen die, die, die het zouden moeten doen? Nou, die liggen misschien nu voor een deel in bed. Laat dit een oproep zijn voor ze. Ja, want dat is een beetje het, het dat beste. Dat je dus in Nederland, als je het politieke klimaat ziet... Hè, als je de politieke situatie ziet... dan heb je dus de, uh, uiterst links heb je de SP. En die zeggen, dat is niet erg best hoe wat daar gebeurt. En uiterst rechts heb je dan de PVV. Die gulden, die gulden. En ja. dat wordt toch wel door, de, door, de, door de, sommige mensen... als de gekkies van onze politiek gezien. Die zeggen dus, uh, de EU, pas even op. En de rest vindt het top. Ja. Waar moet je dan nog op stemmen... als weldenkend uh, mens met een lichte voorkeur... Voor, zeg maar, eh, niet of verstandig and... Ja, het is, nee, het is een heel groot probleem. Uh, ik zelf heb ook blanco gestemd bij de afgelopen verkiezingen. Omdat ik op dit moment maar geen dus, geloofwaardig dus alternatief... Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Ja. Dat ik het helemaal mee eens. Maar goed, uh, ik ga wel uh, de straat op. En ik probeer uh, met in stukken en boeken mensen te overtuigen... dat we er anders mee om moeten gaan. En uh, hopelijk uh, vindt dat uh, weer klank. Nou, maar, gaan we nog even... Ja, over zeg, zeg ook denk. mensen tegen jou van... Uh, Godse dank... Iemand die, die uh, slim overkomt met dit verhaal? Heel veel. Ik krijg ook heel veel mails. Uh, heel veel uitnodigingen om te spreken. Heel veel mensen die naar lezingen naar me toe komen. Uh, er is volgens mij enorme irritatie. Ook nu de Nobelprijs voor de Vrede is uitgerekt aan de EU. Dat mensen zien dat dit klopt niet meer. Het is hier in een politieke klasse die volledig de weg kwijt is... die het contact met de werkelijkheid verloren heeft. Maar ja, uh, wie wat stuurt ze bij? Dat is de grote vraag. Wel nou, gat in de markt, zeg, wat je hebt gevonden. Nou. Ja, je <laughs> ja, dat is eerlijk zijn. Ja, Jan ja, en ik zijn zo commercieel als de pest. Ja, ja, goed. Goed. Zijn... We het heel binnen in. Maar je hebt nog niet één keer de titel van mijn boek genoemd vanavond. Nou, ja, doe het lekker zelf even, joh. <laughs> hey, welk boek heb je eigenlijk geschreven, Jerry? <laughs> maar dat komt toch? Ja, dat een komt een allemaal keer. nog. We doen nog eerst met oh, de actualiteit. Ja, we goed. Nog Straks komt die perverse markt. Er is er nog, zeg, als je het nou, koop allemaal dat boek van Baudet. Of mag ik dat niet zeggen? Dan krijg ik een gezeik weer met die... Met die. Ja, koop dan mijn boek ook maar. Ja, we hebben en... twee boeken genoemd? Oh, god, ja. Dus je kan kiezen tussen het dagboek van de liefdespanter... Oh, sorry, of een, of een stukje slimme proza. Dat, dat, dat weet ik Hallo. Ah, nou ja, goed. Hey, He? uh, Jenny, uh, laten we nog even iets grappigs zeggen. Dat, dat, de de trojka wil dus uh, uh, een afschrijving van de Griekse schuld. Hey, daar gaan we, hè? Weet ja. je nog, hè? Nee, we krijgen, ja, ja. Uh, we krijgen al het geld met rente terug. Jan Kees de jager. Ja, ja. ja nee, dat was ook trouwens gelukkig overheidsgeld, hoor. Dus was geen, Het was geen, bankengeld. of zo dit keer. Het is gewoon allemaal overheidsgeld. Gewoon belastinggeld. Ja, ja, ja, ja, Maak je geen goed. zorgen. Nee, precies. Dat is alleen maar voor ons. Verder is. Niet. Is dat een slim idee om dat af te schrijven? Nou, de situatie in Griekenland is. Uitzichtloos. En uh, daar, moet dus iets, daar moet dus iets gaan gebeuren. Griekenland kan die schuld niet betalen. Uh, dat is duidelijk. Uh, dit wordt alleen maar erger. En dit was vanaf het begin ook al, al te voorzien. Dus het is ten eerste een schandaal dat, dat, dat al die leningen zijn uitbetaald... en dat die nu weer worden afgeschreven. Wat er moet gebeuren is, Griekenland moet uit de euro. Ja, kan daardoor devalueren. Kan weer concurrerender worden. En kan zo weer de, de, de economie op gang krijgen. Wat, wat zij, wat, dat is een grote grap, hè? Kijk, uh, volgens mij 3% of zo is, is, is Griekenland de Griekse economie... in de Europese economie waard. 3%. En wij kunnen ze niet helpen. Kun je kun nagaan... Met, met ja. Spanje en Italië. Tuurlijk. Daar staan we echt voor lul. Maar als we die gasten niet kunnen helpen... is het misschien inderdaad handig om te zeggen... probeer het eventjes op eigen beentjes, even gezellig. Ja, maar, dat, maar wat je zegt over de andere landen is natuurlijk wel uh, heel terecht. Kijk, die euro is überhaupt onhoudbaar. Uh, euro is een slecht idee, we moeten er vanaf. We moeten terug naar nationale munten. Wij moeten naar de gulden terug in Nederland. Ja. ja. Waarom je dat nou? Er is geen andere optie. Kijk, want je kunt alleen maar een gedeelde munt houden. als je geleidelijk aan ook een politieke unie hebt. Als je dus uh, obligaties gaat uitgeven. die dan de Cent Europese Centrale Bank weer kan opkopen. zodat je die rentestanden uh, coördineert. en je boel een beetje bij elkaar houdt. Dat gaat niet werken, want dat willen mensen niet. Er is geen enkel draagvlak voor. Dat kan ook nooit democratisch gaan. Uh, dus moet de conclusie zijn: als we dat als, als de oplossing voor de euro in de zin van de euro houden, niet kan werken... Dan, en de euro niet kan werken zonder die oplossing... dan moeten we dus uit de euro. Maar dat was een, dat was een van de ideeën van Geert Wilders. Hij zei, nou, binnen een weekend doen we die gulden weer in. En nou ja, dat werd echt gelijk in. door iedereen gezien... als het meest belachelijk domme idee... Uh, wat ooit uit zijn mond is gekomen. Ja, dat, nou dat is dus onterecht. Want uh, Geert Wilders heeft daar gelijk in. Maar dat kan ook... Ja, natuurlijk. Kijk, er worden voortdurend rapporten geschreven... een paar maanden geleden nog uh, in Engeland... een aantal uh, zeer uh, hoog gekwalificeerde economen uit Oxford... en een adviseur van de Bundesbank in Zelf, Duitsland. Dat was, was een wedstrijdje. Precies, het was een wedstrijd waar verschillende uh, scenario's zijn geschreven voor een geordende ontmanteling van de euro. En er was een prijs uitgereikt door, door een, een denktank 250.000 pond. En er zijn vijf winnaars uitgekomen. Uh, ja, ik heb die voor een deel gelezen en ik was er zeer van onder de indruk, maar ik ben natuurlijk geen financieel econoom. Dit zijn dingen die breed besproken moeten worden, maar die blijven uit de media. Dit zou ook in het Nederlands parlement besproken moeten worden. Is niet gebeurd. Wat je ziet is dat men eigenlijk zo zeer een tunnelvisie heeft, zo zeer een idee van dat Europa moet door, dat men ook niet meer de alternatieven wil onderzoeken. En Klaas Knot, president van de Nederlandse bank, heeft ook gezegd in juni: ik wil niet nadenken over een plan B. Ja, hij heeft één idee. Ja, maar met die houding, uh, weet je dus zeker dat je op een catastrofe afgaat, omdat je uh, uh, in een tunnelvisie kijkt. Je, je zit alleen maar in één spoor te denken. En het werkt niet. Het werkt niet, het wordt alleen maar erger. Ja, op een gegeven moment komt het punt. Dat je zegt, jongens. Maar Hartstikke wat, leuk geweest, maar we gaan als vrienden uit elkaar. Dat, wat ik daar nog zo pijnlijk aan vind... Hè? Kijk, dat, dat ze in de politiek gewoon maar een tunnelvisie hebben... en één kant op kijken. Ja, daar worden die mensen nog eenmaal voor betaald. Maar dat zo'n zo Klaas Knot zo'n politieke visie erop nahoudt... van wij doen maar één ding en dat is die kant op... en voor de rest kijken we nergens aan. Dan zou je toch eigenlijk helemaal niet die, die touwtje in handen mogen hebben... Als je zo'n simplistische kijk op de zaken uh, hebt... Nou, het heb lijkt de, mij dat, dat de financiële dat de is zaken. ook maar een verlengstuk is van het van politieke... Nou, Klaas je knolte, die is toch een lid van, van welke partij dan ook? Of zie ik het even verkeerd? Ik weet niet of hij lid is van een partij of niet... maar het is natuurlijk niet een, in principe niet een politieke functie. Dus ik vind ook dat de president van de Nederlands bank dit juist zou moeten onderzoeken. Juist. En, en ook als uitgangspunt moeten hebben dat hij waakt over, over Nederland... Over, over de kracht van het Nederlandse geld... En uh, als dat op een gegeven moment in de gevaar komt... dan moeten daar andere scenario's liggen. Dat lijkt me volstrekt evident. Nou, ik denk dat we dat zo direct nog even... Wat, wat ja, voor... daar gaan we nou, nog even wat langer over spreken. Want er is nu nog iets vreselijk belangrijks aan de hand. Namelijk, uh, dit is de, de, de column komt eraan van de man die dol is op uh, linksmeisjes. En dat zullen jullie weten ook in uh, La Vie en Roos. Vieze, vuile Kees van der Staai. Bron toch in de hel! Dit is een tweet van Claudia de Brij, aan de voorman van de SGP. De cabaretier is boos op gereformeerde Kees omdat hij vindt dat een kind een vader en een moeder nodig heeft. De Brij, zelf van Pottenstein, vindt dat een kind ook twee moeders kan hebben of twee vaders. Deze tweet zegt zoveel meer dan alleen maar een emotionele reactie van een boze lesbo. De Breij scheldt en tiert tegen de christelijke SGP zoals dat een goed vader socialist betaamt. Want de rode jongens en meisjes durven namelijk wel tegen de christenen hun grote waffelopen te doen. Je zou Claudia nooit in ten nimmer dit soort teksten tegen iemand van de islam horen gillen. Oh nee, dat zou respectloos zijn, want dat is cultuur. Zoals u en Claudia weet is homoseksualiteit in die religie streng verboden. Liever gezegd, kinderen die voor hun geaardheid uitkomen worden en mas verstoten of zelfs vermoord. In Amsterdam staat een moskee waarop opgeroepen wordt om homo's met hun hoofd naar voren van flatgebouwen af te keilen. Toen was mevrouw de Berei pijnlijk stil. Niemand werd door de vader gein de hel gewenst. Uit angst natuurlijk. Want Claudia weet dat ze niet voor haar leven hoeft te vrezen... om een mannenbroeder uit te kafferen. Wel zo veilig. De reactie van Kees van der Staaij toont dat ook aan. Hij vraagt haar op de koffie voor een goed gesprek. Uiteindelijk zal het wel door Claudiaatje afgedaan worden als een grote grap. Want dat is haar vak. Grappen maken. Nu is de combinatie van vrouw en humor al niet zo'n beste... Maar een cabaretière met een selectieve verontwaardiging is al helemaal niet lollig. Kwaliteit. Wat een super... Rollen, zeg op 21 juni 2012 promoveerde Jerry Baudet op het proefschrift The Significance of Borders. Why representative government and the rule of law require nation states? Dat hey, is een knap ja, ja, leuk. Hè? Dat is in het Nederlands verschenen in boekvorm als De aanval op de natiestaat. Nou, wat net leven over de gulden. Lijkt me zinnig om even door te praten met onze hoofdgast eh, over het onderwerp. Jerry Baudet, eh, welkom terug. Dank je. Daar ben je weer. Ja. Yes. Nou, uh, Thierry, uh, ik moet nog eventjes wat rectificeren. Want ik zei natuurlijk net dat alleen maar uh, PVV en SP. Uh, anti eu standpunten hebben. Maar de Partij voor de Dieren en de SGP natuurlijk net zo. Klopt, je hebt het ook nu bij ChristenUnie... dat ze erg aan het, aan het nadenken zijn, aan het twijfelen zijn... aan het zoeken zijn naar hun koers. Dus er is wel wat aan het frikken en aan het schuiven. En de hoop is dat, dat steeds meer partijen... dit uh, op een of andere manier een plaats gaan geven. Ja. Ik denk dat er ook nog steeds wel een eurosceptische vleugel is bij de VVD. Maar dat hij nu gewoon geen kans krijgt... met een heel pro-Europees kabinet dat gevormd gaat worden. Dus, uh, maar, maar ja, de, het is echt een, uh, een gevecht om de hearts and minds van de politici. Kijk, ja. weet je wat ik vind? Ik vind uh, D66, laten we eens een paar liefheids noemen. Die jongens die zeggen gewoon, luister, we zitten al in die politieke Unie... dus uh, we, we kunnen ook helemaal niet meer terug. En we zijn gek op Europa en geven de hele tering maar op. Want ja. in Brussel gaan ze dat regelen, want dan, daar kunnen ze het allemaal... Maar wel kritisch, hè? Wel kritisch. Maar, ja, heel kritisch. Daar, <laughs> Kees Maar die zeggen Super. dat. En dat In, dan zeg zuen, ik bij de D66, de denk ik, ja. oké, okay, dan zeg je dat. De VVD, die zeggen, ja, Mark Rutte, ja, ik ben heel kritisch op de EU. Ik ben heel kritisch. En dan gaat hij erheen en zegt hij, nou, ik weet niet of mijn volk dit leuk vindt. En dan zegt Merkel, oh ja, joh. En dan gaat die handtekening weer. Weet je, Hij speelt alsof hij kritisch is erop. Want hij, hij tekent alles. Het is, het is natuurlijk gewoon een poppenkast die niemand speelt. En dat vind ik perfect. Kijk, D66 is eerlijk die zegt, we pakken alles af hier. Ja, maar joh, nu is... zeggen we eigenlijk elke keer hetzelfde. Wat ik me dus afvraag is, is het waarom? Jawel, we draaien het cirkeltje rond elke keer stellen we hetzelfde vast. Nou, ik deze vind het, voor het Deze politieke elite die wil er niet aan. Nou, we nou, ja, huilen! Onze gast heeft een, een proefzit geschreven en een boek daarover. En, en, en hij, je noemt daar twee redenen. Het hele Europa, de supranationale staat en, en de, de, de, de, de, de, de, de inloop van, van allochtonen als twee belangrijke oorzaken waarom onze prachtige natie is ontmanteld. Ja. Is dat gebeurd en zo ja, hoe draaien we dat weer om ja. en krijgen we de grote ontwikkeling? Ja, ja, ja, de grote ontwikkeling van de afgelopen uh, 60 ja, hadden, de jaar... De grote ontwikkeling? Ja, in, op dit gebied althans. <laughs> <laughs> is dat uh, de, de, ja. de nationale staat is ontmanteld door enerzijds inderdaad immigratie en multiculturalisme. Het idee de Nederlander bestaat niet. Nee, we hebben geen cultuur, punt. En het andere is door uh, weggeven van allerlei cruciale uh, bevoegdheden... van het nationale parlement aan hogere instanties. Daardoor is dus eigenlijk de gedachte van nationale, uh, de nationale staat... en de nationale soevereiniteit uh, verwaterd. En... Uh, het probleem dat ik daarmee heb... is dat de democratische rechtsstaat niet kan functioneren zonder nazistaat. Dus de democratische rechtsstaat die heeft, eigenlijk, heeft soevereiniteit nodig. Hè? Anders valt er niks democratisch te beslissen. Als het, nee. het Nederlands parlement niks kan beslissen... Dan, dan heb je ook geen democratie. Maar je hebt ook een volk nodig om een, een, een rechtsstaat, rechtsstaat te kunnen hebben. Oh ja, Sorry? Je hebt toch steeds wel een rechtsstaat. Ook al. Jawel, maar kijk, een rechtsstaat is, um, gaat uit... van allerlei tamelijk impliciete vooronderstellingen. Je hebt natuurlijk wetten, maar die wetten die verwijzen weer naar allerlei culturele omgangsnormen... En, en, en dingen die wij al heel vanzelfsprekend vinden en die door een rechter eigenlijk eerder toegepast worden... dan dat die rechter nou alleen maar met die wet bezig is. Precies, bijvoorbeeld de, je de blasphemie -wet ziet... wordt hier anders behandeld dan in Polen. Ja, en eh, schending van de eerbaarheid, wat de reden is voor noodweer... betekent in Nederland iets anders dan in Oost-Turkije. Ja. Dus cultuur is eigenlijk verbonden met rechtsstaat. En die twee die hangen samen. Je kan geen rechtsstaat delen als je niet ook een beetje hetzelfde recht hebt... en als je niet ook dezelfde rechtscultuur hebt. En zo kom je dus al heel gauw uit bij allerlei voor sociale vooronderstellingen. Precies. Nou, die zijn dus verwaterd. En het probleem is daarmee dat de democratische rechtsstaat verdwijnt. En wat we daarvoor in plaats krijgen is wat ik noem een nieuw soort middeleeuwen. Want in de middeleeuwen hebben we dit ook gehad. Een enorme regionale versnippering. Je had dus niet kunnen spreken van de Nederlanders als volk en de Fransen. Maar je had eigenlijk allemaal regio's en iedereen deed een beetje zijn eigen ding. En tegelijkertijd had je in de middeleeuwen een soort overkoepelend Europees gezag. Wat vaak vanuit de paus of vanuit de keizer werd uh, werd gevoerd en nu zien we eigenlijk in Brussel... een nieuw soort pan-Europees gezag. Dus we gaan terug naar de orde van de middeleeuwen. En het probleem daarvan is dat in de middeleeuwen... net zoals in de tijd die nu aan het komen dreigt... er geen democratische rechtsstaat is. Dus we raken de democratische rechtsstaat kwijt en dat vind ik jammer. Ik denk dat we dat, uh, dat niet moeten willen. Nou, kijk, we dus, moeten dus, het niet willen met z'n allen. Laten we eens kijken, want wat, wat ja, in feite betoog je ook overal... Je hebt een recent opiniestuk, dan noem je Europa een, een religie. Maar misschien moet je het nog even toelichten voor de mensen die dat nog even niet gelezen hebben. Ja, kijk, wat je, wat je ziet is uh, in de discussie over de Europese Unie... dat voortdurend allemaal uh, quasi-argumenten worden gebruikt om het project te verdedigen. De ene is dat de Europese Unie tot welvaart leidt. Nou, dan zien is we dat nu niet dat zo de, dan? We, we, we leven in de grootste crisis uh, uh, van de afgelopen uh, 70 jaar ongeveer. We zien dat de euro... Dat is juist te maken deel... met te weinig centraal gezag, of niet? Uh, nee, nee, want kijk, uh, op het moment dat je als landen bijvoorbeeld monetair kan ademen, een hoge rente in het ene land, een lage rente in het andere land, een land kan, kan zijn munt goedkoper maken, devalueren, waardoor de concurrentiepositie veel sterker wordt. Dat zijn allemaal grote voordelen van dat deze centrale gezag. En wat we nu hebben is... wat ik noem one size fits none. Eén maat, één rentevoet... één beleid waar eigenlijk... geen enkel land belang bij heeft. Maar we zien, maar we zien ook bijvoorbeeld... een andere mythe die voortdurend gebruikt wordt. Namelijk dat de Europese Unie tot vrede zou leiden. Ja, die vind ik wel heel grappig. En, terwijl we, en, en op het moment dat inderdaad de naties in, in Athene marcheren... wint de Europese Unie dan ook de Nobelprijs... voor de vrede. Je ziet dat op allerlei manieren... Uh, de werkelijkheid, de droom logen straft. Maar men blijft maar bepaalde mantra's herhalen. Maar dat, is dat niet het pijnlijke? Uh, ik heb jou ook met, uh, bij Pauw en Witteman in discussie gezien met mevrouw Woordman. Dat is een dame van het CDA. Ik zou je vertellen: fractievoorzitter van de vice fractievoorzitter groot, -fractie, ja. van de grootste club daar in het parlement. Die mevrouw kwam niet echt als een intellectueel over, op zijn zag gezegd. En die bleef maar uh, haar ideeën opboeren waarom dit zo goed was. En, en, en het sloeg zo weinig op. Enfin, dat zijn die mensen die zeggen... Ja, maar, maar we hebben wel werk door Europa. Ja. ja, voor de EU hadden we hier toch ook werk. Of zaten we toch allemaal uit ons neus te kanen tegen die tijd? Volgens mij niet, hè? Tuurlijk. Kijk, hier, uh, er zijn volgens mij twee uh, grote verklaringen... Voor, voor het enthousiasme voor het Europees project. De ene is echt ideologisch. Dat is een generatie opgegroeid met dat liedje Imagine van John Lennon. Imagine there's no countries. En dat is, denk ik, een, een heel belangrijk ideaal voor de naoorlogse generatie... En dat komt omdat er verkeerde les is getrokken uit de Tweede Wereldoorlog. De gedachte was namelijk dat nationale staten tot oorlog leiden. Dat is helemaal niet waar. Dat is ook een verkeerde analyse. Want Nazi-Duitsland wilde helemaal geen nationale staat vormen. Maar een Europees imperium. Mussolini wilde ook geen nationale Italiaanse staat bestieren. Maar die wilde een mediterraan rijk. Dus de verkeerde lessen is uit de geschiedenis getrokken. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Dus dat is verklaring één. Ideologische overtuiging. De andere is dat uh, politici geïnteresseerd zijn in macht... En Brussel levert macht op. Brussel betekent dat politici... Nationale politici ineens internationale politici. worden. Ja, dat worden ze overal volledig. in de wereld mee kunnen praten. En Op de God, wat zijn ze in En dat is dus hetzelfde, analoog ja. aan uh, al die fusies die we gehad hebben de afgelopen twintig jaar. Grote ziekenhuizen zijn gevormd, grote onderwijsinstellingen. Daar hebben de bestuurders belang bij gehad. Dan konden ze een grotere salarisschaal komen. Allerlei belangrijke fusiebesprekingen. Maar we zien nu dat dat heel vaak niet werkt. Dus ja, eigenlijk zeg je gewoon: er is dus een even persoonlijk even even belang. Even klein dus we worden een biologisch boerderijtje in plaats van. Een bij gaan spreken. Ja. En wat we zien is dat varkenstal. kleine landen. De top 20 van de meest rijke landen in de wereld zijn bijna allemaal kleine landen. We zien dat kleine bedrijven vaak veel dynamischer kunnen opereren. Die hebben ook veel minder bureaucratische rompslop, veel meer uh, betrokkenheid van werknemers bij de organisatie. En de 21ste eeuw is, denk ik, in algemene zin een eeuw van schaalverkleining: door internet en door moderne technologie heb je helemaal niet meer van die enorme logge organisaties nodig. Je kunt juist innoveren. Uh, mensen van mijn generatie worden ook vaak ZZP'ers. Zelfstandigen zonder personeel. Die heel flexibel op de arbeidsmarkt opereren. Dat is het model van de toekomst. Jay. Niet de 20ste eeuw van schaalvergroting Jay. en Europese eenwording. Jij zegt het werkt niet. De EU werkt niet. De euro werkt niet. Niks werkt. Uiteindelijk loopt het dan toch stuk. Dus dan lost het zichzelf toch op. Klopt. Waar dus ja, maak ook. je nou druk om, man? Nou, omdat wij, kijk, Inderdaad, je hebt het volkomen gelijk. Dit gaat sowieso, de Europese Unie gaat sowieso klappen. Nou, Alleen we, je hebben de, we hebben de keuze tussen Tsjechoslowakije en Joegoslavië. In 1992 1993 viel zowel Tsjechoslowakije uit elkaar als Joegoslavië. Ja, in Tsjechoslowakije ging het net gezelliger. Ging het heel goed. was ook één munt. De, de, de pro tsjechoslowakije mensen zeiden ook allemaal... Dit kan allemaal niet. Het is onbetaalbaar. Het zat ook iets het meer ging... oud-serie in Joegoslavië. Uh, dat is waar, maar dat heeft ook heel duidelijk te maken met de mate waarin de politieke elites wilden anticiperen op deze splitsing. Sherry? Terwijl Bosnië moest kosten wat het kost ja. bij elkaar blijven. En dat is een belangrijke Sherry? verklaring. Sherry? Ja, ik, zou, ik stop, ik luister naar de ja. vraag. Ja. Weet je wat je net uh, deed? Nee. We zijn aan het dreigen met een oorlog. Nu nou, ben je godverdomme hetzelfde aan het doen als dat tuig van de EU. <laughs> nee, Maar, dat is, maar ik, serieus, we, maar, als we straks ontmanteld moeten worden, wordt het met hetzelfde aan het dreigen. Een paar feiten. Uh, 25% van de Griekse bevolking zou nu uh, stemmen op de neonaties. Dit is het Weimar scenario. We hebben niets geleerd van de geschiedenis. In Weimar Duitsland zuchtte de bevolking onder een buitenlandse schuldenlast, uitzichtloze recessie, een onbetaalbare... Ja, Weimar was, was een Sovjet-republiek en dit wordt dan een nazi-republiek. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet een Sovjet-republiek. Dus Weimar Republiek na de Eerste Wereldoorlog, jaren ja, 2000 was een en 30. -republiek. Ja, de derde. Ja, uh, wat heette de Sovjet-Republiek? dat heette de Sovjet-Republiek uh, Weimar. Nee, nee, ja. Sovjet is nee, communisme, niet, he, wacht even. Ja, even. Nee, dus Weimar-Duitsland Weimar, Weimar, was gewoon een, een, een parlementaire democratie. Alleen het probleem daarvan was dat na de Eerste Wereldoorlog... Duitsland enorme schulden opgelegd ja. kreeg van de geallieerden. Die konden niet betalen, leidde tot uitzichtloze recessies... waarin de naties zo groot konden worden. Die natie, en precies dat zien we nu in zeker, Griekenland. We hebben dat, niets geleerd van de geschiedenis. Maar dat was een antireactie op Sovjet de Sovjet-republiek de... Weimar. Dat was namelijk tegen het Bolshevisme. Dat was niet tegen het Bolshevisme uit Rusland, maar intern... Right, dat is waar. Dus stukje geschiedenis, klopt. Daar is Duitsje Kinder. Dank je wel, Jan. Kijk, dat is Duitsje kennis. Ik wil niet te veel, het klopt dat. Nee, maar het klopt dat Hitler zich ook populair maakte met het idee dat hij de bolsjewieken zou gaan bestrijden. Maar een heel belangrijke oorzaak is in elke analyse ook die enorme hyperinflatie en die enorme economische crisis waar Duitsland in terecht kwam. En dat zien we nu in Griekenland. Ook en, en, en dat, dat is gewoon bij de, bij de een op één herhaling van een bepaalde historische. Zijn we nu in, in, aan alle ernst uh, de EU met het derde Rijk van Hitler aan het vergelijken? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. We zijn de Weimar Republiek, dus voor in ja, de nee, opkomst van je, Hitler <laughs> ja. aan het vergelijken met wat er nu in in Griekenland gebeurt, en ook in Spanje bijvoorbeeld... waar honderdduizend mensen de straat op gaan... waar, waar een enorme uh, onvrede bestaat. En die landen die, die... Kijk, als je dan nog je eigen schulden oplegt aan jezelf... En nog je, maar, dan, maar dit zijn dus buitenlandse machten... Je vergelijkt ze eigenlijk leidt... de, de, de grote EU... die gooit op een aantal landen een dermate wijmariaanse schuldenlast neer... dat het niet anders kan aflopen dan met geweld en opstand. Nou ja, ik, ik zie enorme onrust. En die Gouden partij in Griekenland... Die, die slaat gewoon daadwerkelijk mensen in elkaar. Die gaat met motors en stokken door de stad. En waar ze een buitenlander zien, uh, slaan ze erop los. Het zijn natuurlijk Grieken. Die hebben natuurlijk... Uh, ja, het is het randje van de westerse beschaving. Een beetje die hoek, hè? Denk je dat dat ook hier zou kunnen komen? Ja, nee, maar laten we eerlijk zijn. Dus dat is, ja, dus de is baken, wat voor de democratie, dan. Ja, ooit. Dat is waar, maar. Ja. ja, het is moeilijk om vooruit te blikken. Maar er zijn natuurlijk wel aanwijzingen dat er een steeds gro groter groeiende kloof aan is... tussen wat gewone mensen willen en hoe men, gewone mensen in het leven staan... en wat die politieke elite aan het bekokstoven is. En in 2005 heeft de Nederlandse bevolking volgens mij heel overtuigend... nee gezegd tegen verder Europese integratie. Ik ben de voorstander van een nieuw referendum met als vraag... Bent u voor of tegen verdere machtsoverdracht aan Brussel? Ja. Een heel duidelijke principiële vraagstelling. Zeker. Waar de nee, Nederlandse bevolking, vind ik, het recht op heeft ja. om zich uit te spreken. Maar dat is niet en... de bedoeling. Nee, Wat zelfs nou ja, de referendumpartij D66 zeggen. Overal, over hondenbelasting, een referendum. Over de wintertijd een referendum, maar over Europa niet. Nou goed, we gaan het, we gaan het zo nog even. Nou ja, over dat hebben. is wel nee. vrij belangrijk. Ja, ja, nee, het lijkt me ook dat de uitslag van het referendum wel vasthoudt, Maar goed, er zijn belangrijke dingen aan de orde. Wederom Jan, ik moet je veronderbreken. onderbreken. Eén, ja, dus maar ze komen kom... zo bij je terug hoor. Nee, natuurlijk komen we terug bij Jerry. Bij, bij Wat denk je nou, zijn we zijn toen niet klaar of wel? Nee, maar het is wel leuk om nee. tegen hem te zeggen. Ja, dat weet je toch al. Ik, ah, nee. nee. ik blijf hier nee, zitten. Heerlijk, dankjewel. dankjewel. Kijk, goed. Jan Rooster spaart nu een buurtje uit zijn eigen mond. Dat doet hij maar zeer zelden. Goed, en ik was ooit hoofdrichter van een het maandblad met naakte wijven. En nu kondig ik een belspelletje aan. Het kan heel raar lopen in de mensenleven. Dat zien we weer. Quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Oh. Ja, jongens, het hoogtepuntje van de dag, hoor. Ik leg het nog één keer uit. In het citaatje straks door krijgt zitten de drie nieuwsfeetjes verborgen. En welke drie is natuurlijk de vraag? Bel 0800 121. Ja, jongens, het is gratis. Dus ook ongelooflijke paupers kunnen bellen van andere crisistypes. Hey. Um, ja, 0800 121, als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte t shirts Dus zit je koud buiten zonder baan en heb je het heel vervelend en denk je potverdik, ik moet wat aan. Bel dan gratis naar 0800 121, en dan win je een T-shirt. Ja. ja, ook wel. Kom. Kom even met, met, met, het, met het fragment. Ja. Dit is echt zo pijnlijk. Een Geldrop is gisteravond een conducteur bewusteloos geslagen door Rutte en Samsung. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Ja. Ja, super. Echt, alsof je, als je het niet wist zou je denken dat het uh, één fragment was. Echt waar. Zou we, we nog één keer doen? Een de... gelddrop is gisteravond een conducteur bewusteloos geslagen door Rutte en Samsung. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Ja. ja, dit is ook heel slecht. En is ook stom waar. spel nou, is ook een slecht joh, laat uit. toch eens een keer. Dat knippen Ja, maar knippen dan goed. He, dat vinden de mensen leuk. je hoort de knipjes. Dat vinden de mensen leuk, Jan. Paul! Behandel jij dit maar. Hé, echt Jan. Ja, kom maar. Zeg maar. Wat is het dan? Alles jongens. Ja, best. Ja, heerlijk, heerlijk, Paulus! We gaan de klote. Europa staat in vlammen, maar voor de rest is het alles goed. Paul. Paul! Kom met de oplossing. zolang het nog kan. geld erop? Ja wat is er geld erop dan? Geld erop. Wat is er geld erop dan? ja. Iedereen kan wel geld erop zeggen. Potentiële gedoe iedere week, met een spel geld erop. Wat is er in geld erop dan? Is er iets in geld erop? Oh, je hebt gelijk, ja, ja, geld erop. Ja, eentje goed. Ja, goed. Ja, informatie, ja, goed. en dan nog het laatste. Meid, wat ga je lekker? Die weet ik niet. Ja, dan moet je ook niet bellen, Dat is niet handig, hè? Zeg dan jongens, ik weet ze niet alle drie. Dat kan toch allemaal sneller. Nee, Zander. Hallo. Hey, jongens! Oh ja. Dit klinkt slim. Sander, kom maar. Alle drie. Hoi. Ah, ja, hi. Hey, hi. Oh, nee. Mag ik de vrouw Merkel nog een keer horen? <laughs> ja, dat kan. In Geldrop is gisteravond een conducteur bewusteloos geslagen door Rutte en Samson. Dat is heel slecht voor je gezondheid. Nou, je hebt er al twee gehoord van die, van die intellecten wel voor je. Je moet er nog eentje invullen. Kom op, even een beetje tempo, Sander. Daar komt natuurlijk nooit iemand ja. achter, joh. Slag gewoon van een piemel aflikken. Ja, dat is goed. Ja, fantastisch. Ja, ongelooflijk. In Afrika... ja, hoe haalt hij het van daar? Ja, Denk geweldig. Er ja. staat hier in Afrika gaan nog steeds veel te veel mensen met honger naar bed. Maar veel minder bekend is dat in Afrika, een land dat steeds moderner wordt, ook steeds meer slagroom van pubels wordt afgelikt. Overgewicht en zware oh, komen steeds vaker voor. Fantastisch ja. geantwoord. Ah, Sander, wat ben jij een gozer met kennis, jongen. Jij leest ook werkelijk alle kranten. hè? Dag, nou, je wint het t-shirt, steek hem aan. Oh, wat krijgen we nou? Ja, dit is shocking blue. Weet je oh, wat er aan de hand is nou? god. Hè? Muziek. De Robby van Leeuwen, de is van doet een componist van de tekstschrijver van Dietje wordt deze dag 68 nou in En een kwartje van Echte Janne. Ja, stop, stop, maar. stop, stop maar! Gooi maar uit Ho hoor! Stop, stop! Oh wat Luister! Een, uh, wat uh, uh, Ik wil nog even de groeten doen aan, uh, aan Roos en Vaatje doen we dat niet uh, nee, het nee, programma. Nee. Uh, Vorige week hadden wij een, even, een, even een moment van, van contemplatie in de show nu. Vor, vorige week zonden wij een opgenomen vraaggesprek uit... met weergoeroe Mark Putto. Ondanks het feit, let nu even op, dat hij aanvankelijk vroeg... of we dat niet wilden doen nee. en vervolgens alsnog toestemming gaf. We mochten hem nooit meer bellen. Nee. Ben, ben je in de war? Nou, wij ook. Maar Putto wil ons de mantel uitvegen en dat mag hij. Want zo zijn wij. We geven hierbij het woord uh, aan de holistische voorspelmachine... en de winterkoning, Mark Putto. Kom maar door, Mark. Putto! Dag Jan, goedenavond. Jij ging ons eventjes de, de, de mantel uitvegen. Hmm. Klopt. Nou, nou kom klopt. maar door. Ja, ik, ik, ik vond het eigenlijk geen stel, moet ik eerlijk zeggen, dat, uh, dat fragmentje. Het ellende is tegenwoordig, dat zie je ook met andere dingen. He, dat wordt vaak op, uh, op Google en dan ga je je eigen naam googelen en dan kom je dat fragmentje tegen. Ja. Ja, en uh, Jan uh, Roosje zei dat ik, uh, dat ik uh, werkloos was. Ik heb al zes jaar een bloeiende weerpraktijk, kan ik melden. Dus kijk, als nou potentiële opdrachtgevers, hè... Als je nou dat fragmentje als eerste gaat luisteren. Nou, die, die mensen die schrikken zich kapot, joh. Kijk, en die weten natuurlijk niet de historie. Dat nee. jullie natuurlijk ook heel lovend zijn geweest ja. over de prachtige winterprognose. Altijd je, altijd. je voorspelt altijd alles goed. Ik zei nee. trouwens niet dat je werkloos was, hoor. Maar nee. Wij zeiden dat je, goed, je dronken was. Dat, dat, dat moet weten. We ja. gewoon ja. maar goed het Ah, niet is, uh, nee, Maar we luisteren maar 150.000 mensen. Is niet, Precies. En Vorige week was je dronken. Misschien is dat een probleempje voor de aankomende baas. Nou, ik had stiekem gedacht. Laten we het nou toch een beetje tot een, tot een redelijk goed einde brengen. Ik had stiekem gedacht dat jullie dus niet zouden gaan uitzenden. Maar dat hebben jullie toch gedaan. Ja, oh, je, ah, het, oh, je kent ons toch ah, wel. Hé, hey, laten we eens even uh, wat van die prachtige voorspellingen van je horen. Wat wordt het? Want ik vond het ik vond ja. tandjes koud, hoor. Zo, oh, so, kanon. Jij niet, Jan? was koud even bezig. Ik moet ik, ik moeten krabben. Ik, ik had iets krijgen we nou. Nou, kijk, er is natuurlijk sprake geweest van een koude golf. Hè? Dat is wel ja. leuk. Dat heb ik een dag of tien geleden al op de site gezet. Ja, ah, je hebt het allemaal gezegd. En, uh, nou ja, vier doden in Europa. Moet je nagaan, het is oktober. Dat is toch niet te geloven dat er vier nee. de doden zijn, kou in Europa. Dat ja, zegt ik het u niet. Te geloven he? geloven. Hey, wat ook raar is, eh, het, ja. het, zeg, kun jij iets zinnigs zeggen nu je er toch bent uh, uh, over die, die stormen? Die Sandy die nou um, New York gaat. Gaat New York, gaat met een plat gebeukt worden door een... Woeste, woeste storm, of valt het mee, denk je? Nou, het is en waarom is hij zo dat, groot? Uh, Zijn joekel van storm? Nou zeggen, maar wat heel opvallend is, en dat is toch wel even een leuk feitje, denk ik... dat die, het is, Kijk, het is een, een cycloonachtige storm. Die tref je meestal op veel zuidelijke breedtes aan, hè, richting Florida. Maar door die enorm warme zomer is het zeewater zo warm geworden... Hè, die cyclonen hebben warm zeewater nodig. Dus het is nu zo dat het ding heel, heel noordelijk eigenlijk inkomt. Dus ter hoogte van New York. Ja. Dat is eigenlijk een unieke situatie. Nou, opmerkelijk weer. Yeah. Maar goed, het gaat, uh, gaat stevig los. Ja, goed, of het, uh, ik, ik denk niet dat het zo'n... Uh, nee. Storm, loopt. storm in nee, een glas zeker. water in Putto. Ja. <laughs> Putto, maar, storm in, ja, glas, ja. in een ja. wijglas bij jou, hè? Nou, uh, suipert. Oh, nee, hoor. Ja, nee, nee, nee, nee, shit. Beginnen. Als u dit hoort, aanstaande baas van Putto. Dat valt allemaal best mee. Hij <laughs> ja, ja. is alleen het hele weekend dronken, misschien maar door de week is het een moeten Misschien moeten we toch even nog de nadruk leggen voor de mensen bij Google... dat, dat Mark Putto een, inderdaad een, een, een, een unieke weergoeroe is. Ja, Met een holistische benadering van de materie en een wonderbaarlijke held is in lange termijn voorspellingen en eigenlijk in alles wat je ongeacht wat het onderwerp ook is voorspeld wilt hebben. Hij weet het. Ja, hij weet dus de messias cool, cool. onder onder de weermannen. Nou, Ik zou je vertellen hij, hij kan van, van water kan hij rode ja. wijn toveren. en als als en anders schenkt hij hem de wel in, messias, die De messias, ja. van de weergod. Ja, je ben, dat ben ben je. Weet je wat jij kan? Jij kan over, over water lopen en en zelfs dat water kan je in wijn veranderen. Van nou, van de, van zo. de Aldi, Zo'n ja. pak ja dat zijn ja, ik eh, werd langs, jan toch? jan die die amaronde van 50 euro weet je nog maar... ja, ja maar jan, jan komt er kort denk... langs hoor De, hij, hij begrijpt jan, ja, eh, jan ja, ja, joh, hij begrijpt best dat je iets goed te maken heeft Mark. maar ik ben toch iets jongen ja. Hey, ja, trouwens... hier komt er gewoon ook uit hè om ja. mij wil putten wat zeg je jan yes, ik mag even wat zeggen nog hè nou niet te lang ja. Ja, ik, uh, ik, ik luisterde ademloos naar jullie vorige gast. Ik dacht, hé, hey, Jan Roos is eindelijk wat stil. En ik, ik hoopte vurig dat hij ook tijdens dit gesprek... Uh, nou, ja, put dan, ik... kom op. Maar, maar dat is, kijk, jij hebt toch wel wat anders te vertellen dan Thierry, als ik heel ik ben. Nou, dat, dat is niet waar. Ik bedoel, we zijn. Uh, allemaal mensen. Uh, dat keien op ons vakgebied, laten we eerlijk zijn. Ja, ja in de bijt. Je zijn allebei uh, van, het, van het allerhoogste niveau. Puto, daar heb je wel een punt. Ja, ik heb nog één ding. Oh, ik willen uh, eigenlijk is, afsluiten. Echt, echt heel serieus. En dus leuk oh. om mij af te sluiten. Oh, leuk. Ja, ja. ja, nou kom maar op. Uh, we hadden het net over storm in de Verenigde Staten. Ja. Ik denk dat aan het einde van de week de kans op storm in Nederland groot oh. is. Moet je denken oh. aan winter 9 tot 10. Zo, de Mythus, zijn vrouw Paulieters. Hartstikke leuk. Hey, Puto, oh. ouwe Pico. dankjewel hè, vriend. Want je was top. En tot volgende week, want we gaan je elke week nu, want je, je bent een soort, ja, soort aanvulling. Mooi zo, tot volgende week. Dag, Dag ook. Ja, ah, toch mooi. He? Ja, dames en heren, even het hier voor het eerst gehoord. Uh, aan het eind van de week waaien we uit onze broek. Windkracht 9 tot 10 aan de Nederlandse dreven. Uh, New York is een grapje vergeleken bij de Nederlandse kust. En het eind van deze week. Ja, we gaan met z'n allen naar de klote. Ja. Trouwens, uh, in een stuk in het NRC's Handelsblad... Uh, betoogde onze gast een tijdje geleden... dat streven naar de Europese eenheid juist leidt tot de oorlog... Uh, wilden de Duitsers ten tijde van WO1 en WO2 immers niet precies hetzelfde... een Europese eenheid. Een mooie kans voor de volgende vraag aan onze overgassen vanavond... Jerry Boudin, nou, want we vraag... gingen het eventjes erover hebben. Hè? We hebben het al gezegd, maar goed, maak ja. wat ah, Maar wel het wel maakt het uit, nou, In ieder geval, het was prachtig. Het was een schitterende intro, al zeg ik het zelf. Dankjewel, Jan. Mooi hey, hey, voorgelezen hey, ook. Goed gedaan. Ja, uh, super. ja, We hebben het er al over gehad. Zou ik een ander uh, element mogen inbrengen? Breng jij een ander ja. element in Dat is element drie, hè? Ha! Ja, want we hebben het nu gehad over de mythe <laughs> dat de Europese eenwoning tot vrede leidt. Ja. Die is dus flauwekul. We hebben het gehad over de problemen van de gemeenschappelijke munt. Maar we hebben het nog niet gehad over over uh, de open grenzenproblematiek uh, van de Europese Unie. En die is net zo groot als die van de euro, maar je hoort er mensen weinig je over. Je bedoelt asielbeleid? Uh, nou, kijk, door open grenzen, doordat je open binnengrenzen hebt... en vrijvestigingsbeleid, moet je eigenlijk komen... tot een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Want nu is het zo dat als Nederland bijvoorbeeld uh, allerlei uh, strenge wetgevingen heeft... en bijvoorbeeld Spanje niet... He, recent heeft Spanje bijvoorbeeld een generaal pardon verleend... aan 700.000 Noord-Afrikaanse immigranten. Ja. Nou, die kunnen dan gewoon naar Nederland toekomen. Dus dan, dan, dan, dat zou Europees geregeld moeten worden eigenlijk. Ja, ja, dat is dus een logische oh, nee. implicatie van open grenzen. Dat je dat Europees regelt. Maar ook betekent het dat je natuurlijk de grenzen gemeenschappelijk moet gaan bewaken. Dat je niet illegale immigratie hebt... die dan bijvoorbeeld bij, bij, bij Griekenland, Europa binnenkomt... Ja. en dan door kan reizen naar Nederland. Mag even tussen even dus, uh, maken? Ik, dit is heel belangrijk. Oh, Maak het even af. Heel het, het, het derde nee, punt is dat... Uh, als als je dus open grenzen hebt, dan uh, betekent dat ook... dat criminele bendes uh, moeilijker te pakken zijn voor nationale staten. We hebben bijvoorbeeld in Nederland tal van Oost-Europese bendes... die dan dus steeds de grens weer open over glippen... en niet aan de Nederlandse justitie uh, ja, daaraan kunnen ontsnappen. Uh, dus Ivo opstelte, die pleitte onlangs... voor uh, opvorming van ook meer Europees veiligheidsbeleid. Dus ja. wat we zien is dat he, dus de euro dwingt, hebben we nu gezien tot allerlei politieke, uh, politieke stappen in Brussel. en Minister van Financiën in feite. Ja, op en dit vraagt om vorm. een grensbewaking. Ja, gedeelde open grenzen die vragen om één immigratiebeleid... één mm -hmm. buitenlands verdedigingsbeleid en één veiligheidsbeleid. Ja, politieke Unie, nou, punt. Daar zien we dus ook weer dat een politieke Unie... wel tot stand zou moeten komen om de huidige EU te laten werken. Dus dat wederom de keuze is ofwel geen open grenzen... ofwel een federale staat. En op het moment dat je... Die ervan overtuigd bent dat een federale staat nooit kan werken moet je dus wel de conclusie trekken, zoals ik dus ook doe... dat je die open grenzen niet moet hebben. En dus dat je grenzen, moet dat je, dus weer je eigen grenzen mag bewaken. En er is een heel groot misverstand, wat ook voortdurend... want die, die, die eurofielen die vervuilen de discussie heel, heel erg... door voortdurend met moller te gooien. Als iemand dit voorstelt, zoals ik nu doe... dan geheid krijg je mensen die gaan zeggen... oh, maar jij wilt dat we ons allemaal terugtrekken achter de dijken. Nee, dat wil ik niet vragen. Maar, maar dus, goede grenzen zijn als een voordeur. Een goede voordeur kan ook open en dicht. Tussenpuntje tijd... Eén zin, ja, Godverdomme, okay, bij, bij, bij. bij woordman bij Paul Witman hou je hou een, een half uur stil. je bek. En die blijft je maar doortetteren. Nee, nee, nee oké, okay, ik zal stil zijn. Jan, wat wil ik je zeggen? Jezus, tussenpuntje. Ben je toch een alfamannetje? Ja, godverdomme, daar, ben, daar, daar, daar, daarvoor zit ik hier. Nee, maar ja. uh, Spanje die zegt tegen uh, 700.000 moren. joh, uh, jullie horen nu bij ons. Dat mag uh, Spanje als nazistaat doen. En dan komen die mensen ook geleidelijk naar onze kant op. Dat Heel? zegt hij. Ja. Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Nee, maar dus, wat is de... nou het grote verschil? Kijk, wat jij zegt aan de ene kant... dat alles moet door Europees geregeld worden. Hm. Spanje doet het dus zelf. Die zeggen gewoon... nou, ik, deze 700.000 jongens... die mogen nu gewoon hier ja. legaal ja, zien we ze zitten toch in, in Zit er toch een ja, half ja, ding, Jan? Ja, Zit daar in... heb je door niks... Uh, ik, ik, ik vind het liever dat hij... Hè? Uh, daar, daar, daar, heb je, daar heb je dan uh, niks op tegen, toch? Als Spanje dat zelf besluit, dat is ja. geen EU-besluit. Dat is waar, maar op het, nou, dan. nou, op het moment dat je open grenzen hebt... betekent dat dat Nederland geconfronteerd wordt met die Spaanse beslissing. Ander voorbeeld. Maar wil is je dan, ge... wat wil je? Het is, het, is half, het is natuurlijk half politiek... want we zijn zogenaamd open, maar je kan dus wel als Spanje dit zelf bepalen. Zeg je dan gewoon, ieder land mag het vanzelf bepalen... alleen kap met die open grenzen. Precies. En dan is het klaar. Dus het probleem opgelost. Juist. En dan wil je zeker terugtrekken achter de dijken. <laughs> <laughs> uh, nou ja, je hebt gelijk ook, nee. Nee, hey, Maar Ik uh, geen protectionisme. En zo, oh shit, want dat bedoel je natuurlijk. Uh, nou, economisch protectionisme. Kijk, dat, dat is het laatste punt dat ik graag wil maken. Nou, we het we, het horen, we horen het de hele tijd over de interne markt. Hè, dat dat het werkelijke doel is van de Europese Unie. Export bevorderen. Ja, lekker, nou, kijk. Met, vrij, met vrijhandel is niets mis. En nee, ik ben ook voor vrijhandel, is allemaal prachtig. Maar het probleem is dat de Europese Unie niet zozeer vrijhandel realiseert, want vrijhandel doe je op basis van erkenningsregels. Dat wil zeggen, als een bepaalde frisdrank in Nederland is toegestaan... Dan moet Span Mo Spanje of Italië moeten die dan ook toestaan. omdat die in Nederland is toegestaan. Dus dan herken je wederzijds elkaars producten. Ja. Daar heb je helemaal geen regelgeving in principe voor nodig. Je hebt een kleine commissie nodig. die uh, een aantal minimale veiligheidseisen centraal ja, regelt. De e en als er uh, disputen zijn. dat je zegt, jongens, we doen het even zus, we doen het even zo. Wat de EU daarentegen doet, dat is die interne markt. waar men het altijd over heeft, dat is harmonisatieregels. Dat wil dus zeggen dat je niet zegt. we erkennen wederzijds elkaars frisdranken. maar alle frisdranken op het continent moeten voldoen aan. En dan gaat Brussel de criteria vaststellen. Dus harmonisatie in plaats van erkenningsregels. Door die harmonisatieregels krijg je eigenlijk minder keuzevrijheid voor de consument. Omdat alle producten aan dezelfde harmoniserende eisen moeten voldoen. Dus het leidt eigenlijk niet tot meer keuzevrijheid, maar tot minder. En het leidt ertoe dat kleine bedrijven steeds moeilijker kunnen overleven. En grote multinationals juist veel makkelijker die kleine bedrijven kunnen wegconcurreren. Omdat overal dezelfde standaarden gelden. Dus het leidt eigenlijk niet tot... Uh, tot waar we, waar we maar op zoek zijn, die vrijhandel, diversiteit enzovoort. Ja. Maar het lijkt dat iets heel anders, wat averechts is, contraproductief. Je... Dus dat is het laatste punt dat ik wil maken. Die oh. interne markt, die wordt verkeerd uh, ingezet. Maar je hebt natuurlijk ook uh, uh, iets, he, laten we de Nederlandse dingetjes noemen. Wij hebben uh, gedoogbeleid. Ja, dat gaat Europa op een gegeven moment zeggen, verkappen ze even mee, want dat past niet in ons idee. Of denk je, denk je dat we dat mogen blijven doen? Ja, dat, weet ik, dat, is, dat is moeilijk te voorspellen. Dat zou, het zou kunnen dat... dat ja, hypotheek manier, aftrek worden mede door de, uit Brussel. Dat, uh, ja, dat heeft te uh, maken inderdaad, met die begrotingsnorm van 3%. Nee, maar omdat je alles ja. uniform moet worden... dan, dan, dan, dan kunnen dat, dat, dat geblowen is dan ook afgelopen. Ja, dat aan. is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Dat kan, dat, dat hoeft niet per se... Maar in, in algemene zin, he, je, je centrale punt... dat er natuurlijk steeds minder politiek beslist wordt in Den Haag... en steeds meer in Brussel, dat klopt. He. Nu al zo'n beetje zo 80 van alle wetten komen uit Brussel. Dat betekent dat in de praktijk het Nederlands parlement... steeds verder uitgehold raakt. En, en we eigenlijk een beetje aan een leiband lopen... van wat er in Brussel wordt besloten. En de vraag is, willen we dat? Nou, waarschijnlijk uh, niet, maar in Brussel willen ze dat wel. Uh, wat we dus, waar je net al over begonnen. dat is de grensbewaking... Uh, in 1992 in Maastricht hebben ze het natuurlijk al over gehad... over het Europese leger. Klopt. En volgens mij hebben we bij het akkefietje in Joegoslavië laten zien... dat we daar dus niet uh, aan moeten beginnen... omdat het ja, waarschijnlijk net zo gaat als in Brussel zelf, namelijk bureaucratisch, traag, log... en we zijn het vaak niet met elkaar eens. Ja, en dat laatste punt is misschien wel belangrijk om nog even bij stil te staan. Kijk, het uh, buitenlands beleid van de verschillende Europese landen... wordt natuurlijk gevormd door enorme historische en culturele verschillen. In bijvoorbeeld Polen en Tsjechië is het centrale gevoel nooit meer Rusland. Ja. Frankrijk denkt eerder niet te veel Amerika... Het Verenigd Koninkrijk heeft een totaal andere opvatting over militarisme... dan bijvoorbeeld Duitsland. Ook weer historische redenen. Die landen komen nooit bij elkaar. Nee. Dat gaat dus nooit werken. En op het moment dat dat niet gaat werken, moet je ook zeggen, jongens... hartstikke leuk, we mogen elkaar graag. Dat was werkelijk we nou, uh, uh, genoeg het enige positieve wat je over Europa wist... te melden. Wat ik, kon, wat ik kon vinden in elk geval vandaag. En dat was die leuke culturele diversiteit die zo nuttig zou zijn... dan de rest van ja. de wereld. En, en, en dat is nou precies wat de Europese Unie ondermijnt. Kijk, als je kijkt vanaf de 15e eeuw ongeveer... dan zijn alle bepalende momenten in de Europese geschiedenis... de reformatie, de verlichting en de Industriële revolutie... allemaal mogelijk geworden door die politieke decentralisatie. Luther en Calvin, die de reformatie begonnen... konden uitwijken naar Zwitserland bijvoorbeeld... en naar andere Duitse staten. In de verlichting konden Voltaire en Montesquieu hun boeken publiceren... in Nederland, terwijl ja. ze in Frankrijk verboden waren. He, enzovoort. Dus precies de unieke kwaliteit van Europa... Wat Europa dus ook zijn kracht geeft ten opzichte van bijvoorbeeld China... die zijn we nu aan het verliezen. Uh, maar, door, de, dat, door de Europese eenwoorden, door harmonisatie. Maar, maar het, het verschil met China is toch dat we hier kunnen zeggen... roepen wat we willen? Nou, dat speelt voor een belangrijk deel natuurlijk ook... Ik bedoel, die vrijheid van meningsuiting is bevochten op autocratische heersers... die alleen in Europa niet de macht konden monopoliseren. Maar jij bent en, bang dat dat uiteindelijk wel gebeurt... omdat Europa die macht... Heeft straks. Ja, ik of weet niet zo zeker. Dus, die vrijheid van meningsuiting is interessant dat je dat noemt. Uh, want wat we gezien hebben vanuit het Europees Hof voor de recht van de mens... bijvoorbeeld, dat is dat tal van politieke dissidenten... met name islam- en immigratiecritici, via het Europees Hof voor de recht van de mens. De mond zijn gesnoerd de afgelopen jaren. In België hebben we dat gezien. In Frankrijk hebben we dat gezien. In Engeland en in Oostenrijk. En uh, de vrijspraak van Geert Wilders... in opzicht van de islamkritiek... was daarmee dus ook een uitzondering op het Europese patroon en was eigenlijk relatief, laten we zeggen, vanuit de jurisprudentie gedacht, vanuit de Europese jurisprudentie gedacht, relatief onverwacht. Nou, ja, ik, ja, ik heb de neiging om hier vrees tegen in te gaan, te gaan waaien. Om Doe maar. Te, ja, nou nee, omdat het, het algemene gevoel is van als je ergens tegen bent... dan is ook alles verkeerd. Dat is wat ik er een beetje in voel nu. Nou nee, maar... De, maar ja, is dat niet de, dan dezelfde tunnelvisie kijk, dus, waar die pro ja, dus aan leiden? Er ook bestaat ook gevaar, niets in wel? de wereldgeschiedenis dat niet ook positief is. Maar ik vind het heel moeilijk om... Nou, ik ken er wel uh, niet, hoor, platjes. Pluspunten te noemen. niets positiefs aan. Ik vind het een heel moeilijk om pluspunten te doen van de Europese Unie. Nou, laat, laat, laat ik je, je pleit in, in, in je boek, meen ik, over, voor een twee geweldige dingen. Een multicultureel nationalisme, maar vooral ook het schitterend gevonden... soeverein kosmopolitisme, Jan. Ja, ik zou het nou even, even willen uitleggen wat dat kijk, is. Kijk, uh, er wordt vaak gezegd als je dus vanuit een de na nazistaat denkt... als je nationaal denkt, dan heb je niets met uh, andere mensen in de wereld... en dan wil je je nou, terugtrekken op de dijk en dat soort dingen... Uh, en dan wil je dat we allemaal op klompen gaan lopen. Dat zijn allemaal mythes. En met deze twee termen, multicultureel nationalisme en soeverein kosmopolitisme... probeer ik in de aanval op de nazistaat een opening te bieden... voor uh, een, een heel open nationalisme. Een nieuw soort nationalisme waarbij je zegt... in principe is iedereen welkom, maar je moet je wel aanpassen aan onze cultuur. Je moet een aantal basiswaarden delen. Dat noem ik multicultureel nationalisme. Maar daar zijn we toch mee bezig al? Nou, dat is dus hartstikke goed. Het tweede is het soeverein cosmopolitisme. Inderdaad, waar Jan naar vraagt. Dat is de gedachte dat je als land heel open kan zijn voor samenwerking. Dat je op allerlei manieren verdragen kan sluiten met andere ja. landen. Overleg, intensief, handel drijven. Weet ik wat allemaal. Uitwisselingsprogramma's. Dat maar ook... dat je wel in laatste instantie de macht bij je eigen parlement ah. houdt. En dat is wat we nu aan het verliezen zijn. En over dat multicultureel nationalisme... dat wordt dan nu wel een beetje beleden... zo van iedereen moet de taal spreken... maar door de open grenzen van de EU... is, is dat een, een, uh, op dit moment een, een onrealistisch ideaal. Want er, de afgelopen jaren alleen al zijn... 300.000 mensen uit Oost-Europa naar Nederland gekomen. Nou, die, die toestroom zal voortblijven gaan. Dat betekent gewoon dat de nationale cultuur... nationale identiteit enorm verwaterd. Vind je niet uh, dat... Uh, uh, ik, ik ben, uh, dat is ook wel duidelijk hoor... geen groot liefhebber van de EU. Omdat ik vind namelijk dat... dat nou, niet heel erg op democratische gronden gaat daar. En daar heb ik een beetje moeite mee. Uh, maar vind je niet wat ik net zei... is dat zeg maar de, de, de, die pro-kasten... die elite-kasten... Uh, elite, de, de elite uh, politici die zeggen van... wij gaan hier een grote uh, uh, natie van maken met elkaar. We ja. gaan met elkaar dansen om de meiboom in, in Europa. En god wat zijn we het leuk allemaal. Ja, die, hebben, die mensen hebben gewoon één visie. Dus de tunnelvisie naar voren. En, en nu word jij natuurlijk ook van beschuldigd om alleen een visie te hebben. En dat is de visie naar achter, terug naar de gulden. ja maar Is ik dat denk dan dat niet ik... zo? Heb jij ook niet een tunnelvisie? Omdat je gewoon, EU is gelijk aan, aan kloten... Nee, maar ik denk dat ik het, dat ik het beargumenteer. En ja, zij ook. Ik, en wat ik, nee, maar ik, als ik met eurofielen praat, dan stel ik ze altijd een vraag. Die vraag is, wat zou iemand moeten aantonen... om u van uw overtuiging af te brengen? In mijn geval is het heel duidelijk wat iemand zou moeten aantonen. Namelijk dat de democratische rechtsstaat kan bestaan zonder nazistaat. Als iemand mij dat kan laten zien... dus als iemand mij kan laten zien hoe je een democratische rechtsstaat kan hebben... zonder natie, zonder volk... En zonder ergens centrale soevereiniteit. Ja, als dat zou kunnen, dan geef ik me direct gewonnen. Dan zeg ik, nou, ik heb het altijd verkeerd gezien. En uh, we, we gaan ervoor. Is dat niet het hele probleem van Europa? Is dat we. Uh, kijk, dat is hetzelfde met die multiculturele samenleving. Dan heb je dus altijd mensen, dat, dat je zegt, nou, ik vind mijn voetbal daar niet helemaal thuis. Nou, dan ben je eerst natuurlijk extreem rechts in een natie en, en een hufter en een klootzak en weet ik wat. En dan wil je mensen in een, in een, in een veewagen proppen. Nou, als dat voorbij is, dan zeggen ze: Ja! Maar in New York kan het wel. Ja, daar hebben ze natuurlijk eerst uh, de bevolking afgeslacht. En toen zijn ze met z'n allen daar gaan wonen. Snap je? In die ja. vergelijking, is dat hetzelfde met Europa? <laughs> is ondelf wat ondelf precies hetzelfde? Je ja, vol, ja, vol, ja, vol, ja, vol, ja, volgt het niet. Nee, maar, dus, nou, dus, het je is vast een hele briljante vraag. Het is een, uh, maar, het is een briljante vraag. <laughs> ik zal, <ik> zal hem <laughs> proberen uit te leggen. Nou, Omdat je namelijk wordt gezegd... Uh, over dat de smeltpot ja, New York, Amerika, ja. Amerika, dat dat helemaal te gek functioneert. Maar daar hebben ze toch wel zeg maar, de Native American voor moeten afslachten... en, en wat er over is in een reservaatplant. Dan ja. is het vrij makkelijk. De, het nationalisme wat je bijvoorbeeld in Nederland houdt... is omdat de Native Dutchman er nog is. Dus die ziet uh, zeg maar, de multiculturele samenleving creëren in zijn land. En die zegt, ik heb hier helemaal geen trek in. En dat is exact wat je met Europa ziet. Hè? Dat is dezelfde smeltpot waar ze zeggen in New York van kijk, zo kan het ook. Is dat je zegt, ja, ik heb helemaal geen zin om in één clubje te horen... bij die, bij die, bij die achtelijke Spanjolen en bij die achtelijke Grieken. Begrijp je nu een beetje waar die hele intelligente vraag naartoe gaat? Ik heb het gevoel dat dat, dat, dat dat... Je snapt hem nog? Ja, het is volgens mij een heel intelligente observatie, Jan. Ik heb er weinig aan toe te voegen. Nee, maar is dat het probleem niet? Nee, maar klopt, natuurlijk. Is dat omdat die politieke elite zegt van... Ja, dan, want wij horen bij Europa bij elkaar en nu is het gezellig... maar dat wij helemaal niet bij elkaar horen? Ja, klopt. Ik vind zelf die Belgen al triest. En die nou, horen ja, ooit bij ons. De, de Vlamingen en de Walen vinden uh, hun eigen land ook triest. Nou, en als het nou 180 jaar niet gelukt is... om van de Vlamingen en de Walen één volk te maken... dat zou ons toch te denken moeten geven... over de mogelijkheden om van al die Europeanen één volk te maken. Dus, ik, dus, dus, dus een... da daarin ga ik, ja, dan denk dan ik we, helemaal je mee. Daar moeten we het straks nog maar eens even hebben, denk ik, over dat, dat, dat multicultureel nationalisme van jou. Want ik bedoel, uh, kennelijk is de weg vooruit. Tenminste, als je het mee eens bent, Jan, omdat we daar even over moeten hebben. Uh, is, een, is toch zeker. weer een onafhankelijk Nederland. Uh, in, uh, hè, wat, wat zich in Europa zelfstandig. En ik wil wel eens even wat, wat later nog in met uh, Thierry met op nou, hoe dat eruit moet gaan. Zeker, denk. maar, die, maar die, die, die bijzondere intellectuele overpeinzing van mij, net, wat net te lang duurde, hoor, jongens, daar heb je ook gelijk in. Is namelijk dat je iets wordt, wordt opgelegd gedrongen wat onmogelijk is. Ja. Dat is het probleem. Dat is hetzelfde met die smelthoes in New York vergelijking... en net dus één Europa. Ja, ja, het dat... is een onmogelijkheid. Het is gebaseerd op ideologie van hippies. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar het is allemaal niet uitgekomen... wat die mensen wilden. Wereldvrede en dat soort dingen. Ja, in hebt, ieder geval... Ik heb eigenlijk liever dat Thierry dat zo even zegt. Oh ja, Jerry zou je dat kunnen herhalen? Nee, dat, uh, je, je, dat, dat nee, ja, ja. is waar. Ja. Ja, het zou dat leuk zijn als jij dat even ziet. fantastisch dat je je legendarisch dossier kennis dank Ja, heeft, dankjewel. Hé hey, trouwens, ik, uh, we gaan eventjes naar het uh, <laughs> ja. nieuws van één uur. We gaan straks weer uh, terug bij Jerry Baudet. De echte Janne wacht hier op jullie trouwens. Uh, ik Aan ga even kant, naar vrienden. de wc. Ja? Oké, okay, tot zo. Dag.